Kom maar, kom maar, kom maar, Als het zondagmorgen is en de lucht helder en fris, dan is het leven mooi. staat de melker bij zijn kooi, hij duurt dan naar de lucht, want zijn thuis zit op de vlucht. En daar roept hij heel spontaan. Kijk, kijk, daar komt hij aan. Daar komt de wit ben aan, daar komt een wit ben aan. Zie de dat beestje met zijn vleugels slaan daar komt een witpen aan, daar komt een witpen aan. Zie jij een beestje met zijn vleugel slaan. En is het concours voorbij, heet de de in of is hij blij? Dan gaat je er vlug van deur, naar de kles kool een constateur. En heeft hem daar dan staan, en de klok heeft afgeslaan. Ja, dan begint de pret bij dorske aan vet. Daar komt een witpen aan. Daar komt een witpen aan, zie jij de beestje met zijn lang. Daar komt een witpen aan, daar komt een witpen aan, zie jij de beestje met zijn lang. En is het concours ten end, en de uitslag wordt bekend, dan vliegen ze op de lijsten los, als een haan op een knoezelbos, en de ene roep vol lol, doet hem nog maar eens vol. Ik vind het hier kolossaal, een hondje voor allemaal. Daar komt meneer witpen aan, daar komt meneer witpen aan, zie ik jij dat beestje met zijn vleugels slaan. Daar komt me de aan, daar komt me de aan, zie ik jij dat beestje met zijn vleugels slaan. En misschien gelooft het niet, maar om een uur of drie. Dan wordt vervelend kruis, want dan moeten ze weer naar huis. Een paar gaan als het kan, En nog even naar de zand. Maar dan moeten ze naar de vrouw en dan begin het gemal. Daar komt de wit aan, daar komt de wit ben aan. Zie jij de beestje met zijn vleugels slaan. Daar komt de wit aan, daar komt een wit aan. Zie jij de beestje Is de medesport gedaan? Is dan de pret en dan tuimelt hij in zijn bed? Zijn vrouw zegt dan heel na. nou, het was dag dagelijk klaar, maar hij ligt dan op les te mompelen in zijn nest. Daar komt meneer wit en aan, daar komt meneer wit en aan, zie je, jij? Aan. Dan dan hey, op, de wit ben aan, zie de kleine kom dan dan